Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op islamitische staat in Nigeria. Dat melden de autoriteiten van beide landen. Volgens Nigeria ging het om aanvallen die de aanhoudende dreiging van terreur tegen moeten gaan. Over slachtoffers door de Amerikaanse aanval is niets bekend. In Nigeria is er al het jihadistisch geweld door terreurgroepen als Boko Haram en islamitische staat... President Trump had eerder al met militaire acties gedreigd, volgens hem omdat in het land christenen onvoldoende worden beschermd. De president van Nigeria spreekt dat tegen. Een kwart van de Nederlandse garnalenvissers overweegt te stoppen. Ze hebben zich aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een uitkoopregeling. De vissers hebben zelf om de regeling gevraagd. Door milieuregels is er steeds minder ruimte om te vissen en ook worden dure investeringen geëist om aan stikstofregels te voldoen. Verder is het moeilijk om aan bemanning te komen, omdat die liever niet een hele week op zee zijn. De kotters van garnalenvissers die zich laten uitkopen worden gesloopt. In Zuid-Korea is tegen de afgezette president Yoon tien jaar cel geëist. Tegen Yoon lopen meerdere zaken omdat hij vorig jaar een staatsgreep probeerde te plegen, maar dat mislukte. Deze eerste zaak is onder meer vanwege de poging die hij deed om zijn arrestatie te verhinderen. In andere zaken die nog volgen loopt hij het risico veroordeeld te worden tot levenslang of de doodstraf... al is die al bijna dertig jaar niet uitgevoerd in Zuid-Korea. Yoon pleegde de staatsgreep omdat hij vond dat oppositiepartijen hem te veel dwarsboomden. In Californië zijn door stormen en regen huizen en wegen onder water komen te staan. En daarbij zijn zeker twee doden gevallen. Het slechte weer houdt al dagen aan in Los Angeles en omgeving. En ook voor de komende dagen wordt nog slecht weer verwacht. Het weer helder en het is tussen de min 3 en min 7. Overdag zonnig en er staat een zwak tot matige oost-noordoosten Blijft koud met 0 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 The monk is in the blood. What a piece of work his man is man who screams the name of love, but all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. A lie and all the sinners Saints and winners Just wait and walk on by The Brando's in the forest the Nancy's in the flood the Black swan makes a pirouette a God's cry from above And all the rain Keeps falling On bare feet in the mud to the street. We could live Thank like you. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft in Nigeria luchtaanvallen uitgevoerd op islamitische staat. President Trump zegt dat het gaat om terroristen die Christen vermoord... en dat hij de IS-strijders al eerder had gewaarschuwd. Nigeria zegt met andere landen op te trekken om terreur tegen te gaan. Een kwart van de garnalenvissers in Nederland heeft zich aangemeld voor een uitkoopregeling. Ze hebben die regeling zelf aangevraagd omdat ze door milieuregels en een tekort aan bemanning minder kunnen vissen. In Californië zijn door storm en regen huizen en wegen onder water komen te staan. Daarbij zijn zeker twee doden gevallen. Het slechte weer houdt al dagen aan in Los Angeles en omgeving en is voorlopig nog niet voorbij. Het weer, het wordt een zonnige dag, het blijft koud met 0 tot 3 graden. Dit is ZFM. Zandvoort ZFM Yeah. you